Bij de bosbranden in Portugal is een dode gevallen. In Abrantes, in het midden van Portugal, kwam een brandweervrouw om het leven. Ze kwam onder een brandweerauto terecht die bij het uitdrukken over de kop sloeg. In de Algarve, in het zuiden, breiden de bosbranden zich razendsnel uit. De ruim duizend brandweermensen en reddingswerkers in de Algarve kunnen de vuurzee niet aan. Het weer, vannacht droog en opklaringen, overdag vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Lust. Lust. zaterdag Groenhart. Goedenacht en welkom in Café Lust. Fijn dat je luistert. Want vannacht gaan we iets heel bijzonders doen. We gaan namelijk op zoek naar de ware liefde. En we gaan dat op een hele bijzondere manier doen. Jij en ik samen. Want een paar weken geleden sprak ik met een goede vriend van mij. Een fantastische, leuke, knappe, gezellige, lieve en mooie jongeman. Die tegen mij zei, weet je wat ze rijden? ik ben al zo lang op zoek naar die ware liefde. Ik heb gekeken in kroegen. Ik heb geïnternet-date. Ik heb van alles geprobeerd. Ik ben meegeweest met singles reizen. En ik kan die ware maar niet vinden. En waarom kan ik die ware niet vinden? Die vraag die kwelt mij. En hij vertelde mij toen dat hij naar een paragnost was geweest. Een paragnost om te vragen hoe dat nou zat met zijn ware liefde. En toen dacht ik, jongens, dit is een thema voor een show. We gaan op zoek naar de ware liefde... en we krijgen daar vannacht wat hulp bij van bovenaf. Onder andere in de vorm van Kok van der Lee. Kok, Goede nacht. Kok, jij bent een medium, een engelenmedium. Ja. Je moet me straks maar even vertellen wat dat precies betekent. Maar kan jij mij vertellen, wat is aan jou... de meest gestelde vraag over de liefde? De meest gestelde vraag? Wanneer komt hij of zij nou eindelijk in mijn leven? Dat Men... is eigenlijk wel de meest gestelde vraag. Mensen die maken een afspraak met jou en willen ja. weten... vragen ja. aan de medium, wanneer komt die wanneer grote liefde? Wanneer komt die nou? Ja. Ja. En wat zeg jij dan meestal? <laughs> dat is natuurlijk bij elke persoon verschillend, maar wat dat is zeg bij, jij? echt bij iedere persoon verschillend. Wat ik meestal zeg is, wanneer, het je, wanneer jij het echt toelaat in je hart... dus zonder enige beperkingen vanuit, eigenlijk vanuit je gevoel, vanuit je weten. Dus echt ga toelaten. Je moet openstaan. Nou, hoe dat ja. moet, dat gaan wij straks horen... Maar ik wil even weten, jij bent een engelenmedium. En ik weet dat er op dit moment luisteraars zijn die denken, uh, wat? wat? <laughs> een medium vond ik al bijzonder, maar een ja. engelenmedium, dat klinkt mij wat zweverig in de oren. Maar vertel ja. ons, in je en Janneke taal, ja. wat een engelenmedium doet. Een engelenmedium praat eigenlijk met de engelen en ook wel met overledenen. En dan vooral met de, met de poten in de klei, zeg maar. Poten in de klei, ja. dat betekent dat? dus dat betekent lekker nuchter, toch met de voeten in de, aan de grond. En met de kop in de wolken. En wat, en wat kunnen engelen ons vertellen? Ja, eigenlijk alles wel. Ze zijn natuurlijk daarboven flink bezig met ons. En vooral in de begeleiding met hoe wij hier op aarde leven. En vooral naar onze lessen, naar ons gevoel dingen te kunnen veranderen. Om gewoon gelukkiger te kunnen zijn. Want dat is uiteindelijk het doel van een engel. Om ons bij te staan. We gaan daar straks nog meer over praten. En we gaan kijken of die engelen vannacht een beetje willen neerdalen. Het liefst een beetje in deze studio. En ons willen helpen praten over de ware liefde. En misschien Wat ook wel doen? over seksualiteit. Het programma heet toch Lust. De engelen en de seksualiteit. Ah, nou ja. Kijk, kijk, ja. een ah. eerste taboe is aangeboord. Ja hoor, boom. En dat er <laughs> nog maar velen mogen volgen tot vier uur vannacht. Goed, we praten over de zoektocht naar de ware liefde. En in mijn studio dus... Kok van der Lee medium. En misschien heb je meteen zoiets dat je denkt... ik wil even meepraten. Ik heb een vraag of ik wil wat zeggen. Ik hoor dat heel graag van je. 0800-1121. 0800-1121. Je mag ook mailen. Doe dat naar lust.bnn.nl. We gaan even luisteren naar een heerlijke plaat. Die gaat over de echte liefde. Maar als we dan terugkomen... dan wordt er op zijn BNN's gesproken... over die ware liefde. En dat gebeurt in Boyd's Bar... Altijd leerzaam om daarbij te zijn. Maar nu eerst Ryan Shaw met zijn Real Love, de echte liefde. Dat zoeken we vannacht. Help ons. 0800 1121. 0800 1121.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 Ja, die zoekt toch naar de ware liefde? Dat is uh, een eeuwenoud thema, maar toch van alle tijden. En zeker ook op een bepaalde manier recent. Want zoals ik deze week dat onze lieftallige Vrouwtje de Bot, en ik weet niet waarom ik onze zeg, want ze is eigenlijk niks van mij. Maar ik vind het gewoon eigenlijk heel leuk. Vrouwtje de Bot, die komt in het najaar met een nieuw programma en dat gaat heten Love in the Wild. En um, het is naar een buitenlands format en 16 knappe sportieve singles die gaan in een ruig landschap op zoek naar de ware. En het idee daarachter is, want ze gaan naar een exotisch oord... en daar moeten ze onder extreme omstandigheden daten. En het idee is dat als je samen een hele extreme omstandigheid aan kan... als je door weer en wind op een eerste date overleeft... dan is hij misschien wel de ware. Ik denk ja. dat ik het wel ga kijken. Ga jij het kijken, Kok? Ja, je gaat ja het dat kijken. nodigt me wel uit. Ja? Ja, ik kijk al twaalf jaar geen televisie, dus ik zal toch ergens moeten gaan kijken dan. Maar... Internet, internet, ja, dat kan natuurlijk dan Als je het internet kan, dan is het mooi. Ja. Ja. Maar is Zeker. dit een goede manier om de ware liefde te leren mm. kennen? Om, door jezelf, je, zet, je zet jezelf in een vrij extreme omstandigheid. Ja. Ja. En, en wie er niet omver wordt geblazen door die omstandigheid, <laughs> dat is dan je ware liefde. Nou, ja, ik denk dat het wel een... een het is natuurlijk iets nieuws, hè, voor... voor uh, voor tv-kijkend publiek. Ik denk dat het wel een, gewoon een leuk item is... om eens te kijken hoe mensen eigenlijk met hun hart... met iemand verbonden kunnen zijn... ook al hebben ze ze nog nooit eerder elkaar ontmoet. Nou ja. Dus wat blijft er uiteindelijk over als je challenges aangaat? En je moet dat samen doen. Of in ieder geval gelijkgestemd omdat je dus... met dat groepje ergens in een ruig landschap zit. Dan kom je uiteindelijk toch uh, ja, bij een residu uit. Dus er wordt wat uitgefilterd. Dus er ontstaan sowieso verbindingen. Mensen die je dus meer gaat vertrouwen. Mensen die je absoluut niet moet, dus dat gaat hem niet worden. Of mm -hmm. haar niet. Mm -hmm. En uiteindelijk is het misschien dan ook wel... dan erg uitnodigend om, uh, om dan wel te verbinden. Of het ultiem de ware liefde dan uh, betreft. Dat merken ze wanneer ze in dat mindere ruige landschap... weer terugkomen natuurlijk. Ja, is het moeilijker om, stand om, om een relatie stand te laten houden... in een, in een, in een alledaagse omgeving? Uh, na zo'n onderwerp denk ik wel... Want uh, in die extreme hè, heb je een mooie herinnering aan elkaar natuurlijk. Uh, omdat je iets doorgaat. Mm -hmm. Maar om nou een ware liefde te onderhouden... Uh, wat stand moet houden op een oude herinnering van dat ruige landschap uh, effect. <laughs> Moeilijk. Ja. Moeilijk. Ja. Wij gaan het er vannacht over hebben hoe die ware liefde te vinden. En juist in het alledaagse leven die ware liefde ook bij je te houden. Ja. Dat gaan we proberen. Dat en we krijgen kunst. hulp van de engelen, want jij bent een kok. Je had net al even uitgelegd wat dat betekent. Je bent een medium. Ja. Dat betekent dat jij dingen kan die andere mensen niet kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Dat moet je me straks maar ja. uitleggen. En misschien zit je te luisteren en denk je... ik heb een vraag aan die kok. Kan je even bellen? 0800-1121. Of misschien denk je, ja... Ja, maar dat hele gebeuren met de medium en daar geloof ik allemaal in, mag ook bellen. Want dan ben ik wel benieuwd waar je wel in gelooft of waarom je er niet in gelooft. Het is allemaal welkom. Ja. 0800 1121. Maar eerst over naar onze vrienden in Boyd's Bar. Want die hebben het over de ware liefde. Maar ik geloof dat ze zelfs al met de term de ware liefde een beetje moeite hebben. Boyd's Bar. De ware liefde. En ik zeg, ik geloof daar niet in. Nee. Nee. Nee. Ik ook niet. Ik wel. Nee, ware liefde vind ik absoluut een Disney term. Oh, dus je ja. ja, een Disney vandaag. Oh, je oh, bent een ware liefde. Ook. Nee, maar ik vind het, ik zo'n, zo Ik geloof absoluut dat iemand perfect bij je past en dat het heel goed is en dat, dat, dat je een hele goede periodes ja. hebt. Ja, want dan kan het toch je ware. Je hoeft toch niet één ware liefde te hebben. Je kan er toch ook tien hebben en dan ben je er nu met één samen en dan is dat toch gewoon je ware liefde. De term ware liefde vind ik al een beetje. Zeggen, 50 Disney. Nou. Ja, maar als je het dan een nieuwe naam geeft, gewoon de ultieme liefde of Zonheid. de liefde van je leven. Of de, het maakt, weet je wel hoe je het ook noemt. We snappen toch allemaal ja. wat we bedoelen. Maar wat bedoelen we ermee? De one. Ja, er nou, ja, zijn, zijn er heel veel paard. van. Want ik denk ook wel eens van, nou oké, okay, ik heb er een Ja, maar The one en er zijn er van. heel veel van. Ja. Dat is dus een contradictie. Nee, kijk, het zit zo. Het uit, Je hoort, heb, zo. Er is niet één ware, maar het zijn er meerdere. En ik heb nu ook wel eens dat ik een dude tegenkom. En dat ik hem echt super leuk vind. En hij vindt mij super leuk. En dan denk ik van ja, als ik jou uh, zes en een half jaar eerder uh, tegen was gekomen, 6,5 jaar geleden, dan was jij het nu. Maar ja, nu ben ik met deze. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En met hem voel ik me goed, dus ik blijf bij hem. En nu is Peet mijn ware liefde. Maar het zijn er wel meer. Het is op. wel grappig, want we zeggen hetzelfde. Alleen, jij hangt er een term aan waar wij een andere interpretatie bij ja. hebben. Ja, of dan noemen we het gewoon... Uh, dan noem je het toch anders. Maar dan, ja. Nee, maar ware liefde is gewoon... Wat, het ware liefde is... Oh, een liefde. En ze er nog lang en gelukkig. En dat is gewoon bullshit. Ja, nou ja... Nou, 6,5 jaar is wel heel lang. Hoor. Ja, en kijk, als ja. Ik er terug hebben ook kutmomenten maar over het algemeen. Ik bedoel, ik was een maand geleden, of uh, ja, een paar weken geleden, naar een festival. Ben ik helemaal naar de kut gegaan. Ik heb daar ook echt lopen huilen in mijn tentje. En als ik er nu aan terugdenk, te was, het, ja, was het de mooiste tijd uit mijn leven. En dan vergeet je al die momenten en dan was het gewoon super mooi. En ik denk dat het ook zo met de relatie is. Dan natuurlijk was het echt fucking kut gewoon ook de afgelopen zes jaar en frustrerend en zware dieptepunten, bijna kapot de hele relatie, maar toch als ik daaraan terugdenk dan... Ja, op die manier dat het om zekerheid gaat of dat je een soort van weet van nou ja, met hem ga ik aankomen. Ja, en dat je er echt voor ja, kiest haar. denk ik. Ja. Je moet er echt voor kiezen, want als je ja. een beetje... misschien pas je heel goed bij elkaar, maar kies je er nooit voor en dan... Nou, wat, ja, ik heb, wat ik tegen heb op de term de ware is dat je als je in een relatie zit, kom je gewoon op een gegeven moment dingen tegen die je gewoon niet zo leuk vindt, of je wordt met jezelf geconfronteerd wat je niet zo leuk vindt, en dan zou je iemand wegdoen omdat het niet de ware is, ja, terwijl niet je perfect. Ik ja. bedoel, ik geloof niet in, de, in ik geloof wel in liefde en ik geloof ook in samen, samen zijn en samen oud worden. Alleen de ware impliceert alsof iemand perfect is ja. en dat is niemand. Nee. Nee. Niemand is perfect. Ik ook jij weet, niet. Nee, maar wel eens. zijn er mensen die denken dat dat ze een perfecte partner kunnen krijgen? Het antwoord op die vraag, Edwin, is ja. En met Agnes Hofman gaan we straks bellen. Die denkt dat er één persoon loopt, daar ergens op die aardbol. Dat is de perfecte man. Die past precies in haar plaatje. En ze wacht op hem. Met Agnes gaan we zo meteen bellen. Maar in de tussentijd stel ik de vraag aan jou, kok van der Lee... Kan je meerdere ware liefdes hebben... of is het echt die ene persoon die je moet vinden? Nee, het kunnen er inderdaad wel meerdere zijn. Maar Agnes heeft ook wel een, denk ik, dan een beetje gelijk. Dus ik ben erg benieuwd naar de verhaal. Ja, Maar jij zegt, het kunnen er ook wel meerdere zijn. Ja, Hoe dan? zeker. Uh, nou, het kan zijn dat je... en dan praat ik toch weer vanuit dat mediumschap... maar dat je een bepaalde herkenning met iemand hebt. En ja dat je uiteindelijk uh, in dit leven <laughs> maar een klein stukje uit uh, hebt te leven met diegene. Oké, okay, maar wacht even. Jij zegt een bepaalde herkenning. Ja, een, een herken... ziel, zielsherkenning. Een zielsherkenning. herkenning, herkenning. Een ja. so De zielmeet. Ja. De ja, ja, Dat is een term die we veel horen. Ja. Jij zegt dat het heeft te maken met herkenning. Ja. Wie of wat herkent elkaar dan? Um, nou, je hoort wel eens van, van mensen dat ze iemand ontmoeten en dat ze in één keer... Uh, op, in één klap zeg maar, verliefd zijn. Liefde op het eerste gezicht. Liefde op Bam. het eerste gezicht. Je wordt geraakt. En je denkt, oh, die wat, over, wat overkomt mij Maar nou? waar word je geraakt? Want als je het even fysiek bekijkt, je ziet iemand. Ja? Uh, voor degene die kunnen zien, is dat uh, dus de ogen die, die, die het doen. Maar het gevoel in het lijf zit hem precies in de maag. Nou, en in die maag, daar zeggen ze eigenlijk in de hele spirituele wereld om het zo maar te zeggen. De spirituele ja. wereld. In die maag zit eigenlijk de oude zielsherkenning. Hè? Daarna voel je toch uh, zeg maar je buik een beetje trillen. en ja. de vlinders Ja, om, of ja je ook. voelt het in mijn maag. Vlinders in mijn buik. Ja. Maar wat gebeurt er dan precies in die buik? Dan komt de herkenning uh, van diegene die eigenlijk jouwzelf is. Oftewel die uit jouw zielengroepje is. Dus wat, wat is een zielengroepje? Een zielengroep toch? is eigenlijk... Uh, Ooit, toen het hier uh, allemaal eens ontstond... en of je daar nou een oerknal aan, uh, aan uh, linkt... of uh, het goddelijke, of god, of weet ik wie dan ook... Wie in je welke naam in geven. den beginnen. In den beginnen, van. <laughs> uh, is het zo geweest dat we een, een zielsplitsing hebben gehad? En uh, dat houdt in dat er een in ieder leven wat je leeft... dat je een aantal mensen herkent... Uh, die, die uit hetzelfde groepje, en die herken je meteen. Ah, oké. Okay. Ja. Betekent dat dat je moet geloven in reïncarnatie en het vaker hebben je mag. geleefd? Je mag Je mag, ja. je mag ja. geloven, oké. Okay. Ja. Maar dat is de persoon die je uh, herkent, of waar je uh, zo verliefd op wordt, of waarvan je denkt: ik weet niet hoe het komt of wat het is, maar dit is diegene. Dat komt omdat je ooit in een verre oorsprong ja. een soort onderdeel was van elkaar. Juist. En het leuke is ook dat wanneer bijvoorbeeld die mensen dan ook een week lang met elkaar optrekken of een aantal keren elkaar hebben ontmoet. Ja. En dingen vertellen aan vrienden of kennissen om hen heen... van ja, en ik wist zeker dat die al dat wist... of ik wist zeker dat ze hetzelfde gevoel had. of Nou, dat zijn eigenlijk de leuke dingen. Want hoe weet je dat nou? Ja, ja. nou dat is eigenlijk door die zielsherkenning. Het is eigenlijk heel gelijkgestemd. Dus... We krijgen daar een mailtje over. Ik ga die ah. straks voorlezen. Een mailtje van Daniel. ja Hij beschrijft iets wat erg aansluit bij jouw verhaal... Ah, over leuk. zielsherkenning. Hartstikke leuk... Uh, maar ondertussen wil ik ook aan jou vragen. Geloof jij in de ware? En kan je meer dan één ware hebben? Ben benieuwd naar je eigen ervaringen. 0800 1121 0800 1121. Mag ook mailen, doe dat naar lust.bnm.nl. Of misschien denk je, nou, ik zit nu al zo'n 19 minuten te luisteren. Ik vind er niks aan. Ik snap er ook allemaal niks van. Ik vind dat allemaal raar. Mensen, ik geloof niet in de ziel. Kom ook maar op. Het is open café altijd bij Lust. 0800 -1 -1 -1. Straks wordt er gebeld met onze vaste seksologe Wil Berghuis. En die gaat ons uitleggen of de ware in het leven ook altijd de ware tussen de lakens is. <laughs> Toch ook belangrijk. Maar eerst level 42 met hun Love Games. En Kop, ja. ik wil later in de uitzending horen... Als jij zoveel weet over de zielsherkenning en mm -hmm. de ware liefde... omdat je daar als medium inzicht in hebt... wil ik ook weten hoe het staat met je eigen liefdesleven. Nou, ik was al een beetje bang <laughs> voor die vraag. Dank je, <laughs> Iedereen mag met de billen bloot bij lust. Zo doen we het dan ook wel weer. <middels> wat van sommige mannen en vrouwen wanhopige mannen en vrouwen maakt. En sommige mannen en vrouwen worden er hoopvol door gestemd. Die grote levensvraag. Bestaat er voor mij een ware liefde? En zo ja. Waar vind ik die dan? En als ik dan iemand heb gevonden, hoe weet ik dan dat dat de ware is? Daar gaan we het vannacht over hebben. Wil Berghuis, goedenacht. Ja, nacht. Wat een leuk onderwerp, hè? Maar wat... Uh... Wat moeilijk ook, ja. Er valt veel over te zeggen, ja. Geloof jij in de ware, Wil? Is ja, maar niet als in de eentje. De ik, ik denk dat er meerdere waren zijn. In, in de zin van waren of iemand echt uh, uh, waar bij je past. en uh, Of jij bij diegene past en je het, uh, ja, samen het geluk kunt vinden. Ja, daar geloof ik wel een beetje in. Dat is ook wel natuurlijk een beetje romantiek. En, ja, dat ben ik ook. Maar ik denk wel dat het goed is als je daarin gelooft. Ja, ja waarom is het goed om daarin te geloven? Nou, weet je, dan heb je toch uh, ja, bepaalde romantiek uh, heb je toch wel een beetje nodig. Want je kunt, het moet geen afstreeplijstje worden. Van nou heeft hij dat, heeft hij dat, heeft hij dat. Er moet ook altijd nog iets, ja, mysterieus, iets van chemie, iets van een klik, iets wat je bijna niet met woorden uh, kunt omschrijven, maar wat je gewoon moet kunnen voelen. Ik denk dat er een heel groot gedeelte hè, van de liefde zit in het gevoel. En uh, ja, dat, dat kun je niet met woorden omschrijven. Dat, dat staat een beetje los van de ratio. Dus, uh, nou, maar ik dat, denk dat er veel mensen zijn die luisteren en die denken... nou, ik heb nu juist wel zo'n lijst. Ja. Yeah. Met, uh, ik vind het belangrijk dat mijn partner ambitieus is... en hij moet weten wat hij wil en hij moet zijn zaken op orde hebben. En hij of zij moet romantisch zijn, maar ook probleemoplossend. Dat yeah. zijn, ja, hier in het Westen hebben we daar lange, lange, lange, lange lijsten voor. Ja. Kan zo'n ja, lijst ook zorgen dat je juist ver weg blijft van je waarde? Ja, nou, dat, dat denk ik dus wel. Ook hier moet je denk ik wel een balans hebben. Wat ik net zei, tussen je gevoel en je verstand. Natuurlijk mag je best een lijst hebben. En uh, moet je niet gaan voor, voor iemand, uh, Nou, uh, zou ik ten eerste niet doen... En met een criminele achtergrond en uh, met heel veel schulden... en uh, met nog drie exen en twaalf kinderen achter zich. Daar zou ik ook niet voor kiezen. Maar ja, je mag wel iets... Van het gevoel uh, mag je ook wel eens bij stilstaan van... Uh, ja, hoe voelt het eigenlijk tussen ons? En, en dat kun je niet altijd verklaren. Dat hoef je ook niet altijd te verklaren. Het moet goed voelen. Ja. En daar mag je ook wel eens bij stilstaan. Daar mag je wel eens op letten van... hé, hey, hoe voel ik me daar eigenlijk bij? En hoe voelt die ander zich bij mij? In plaats van uh, maar ieder naast elkaar te gaan zitten... en dat lijstje door te nemen van klopt dat allemaal? En dan heb je eigenlijk geen idee van ja... Uh, hoe voelt het nou samen? Ja. Dus. En dan, want jij bent natuurlijk onze huisseksologe... gaan we toch even over naar de slaapkamer. Ja. Yeah. Want is het ook belangrijk om tussen de lakens de ware te vinden? Ja, ook dat. Ook dat is de combinatie van en dat gevoel en je verstand. Want het is natuurlijk het mooiste als je iemand vindt... die je helemaal automatisch aanvoelt... wat jij prettig vindt, wat jij lekker vindt. Maar ja, die kans is natuurlijk heel klein als je... Uh, niet uh, zelf van jezelf weten wat je lekker vindt, want daar moet het al eens mee beginnen, denk ik. En dat ook uh, kunt uitleggen aan de ander en ook kunt vertellen van, hé, hey, dit vind ik lekker. En je mag ook best eens een keer iets vragen en je wensen uiten en dat mag die ander ook. Dus het blijft in die zin toch een samenspel tussen en... Ja, uh, allerlei rationele uh, motieven van uh, wat wil ik graag en wat vind ik prettig. Maar ook weer je gevoel van hoe voel ik me bij iemand, voel ik me veilig, voel ik me vertrouwd, uh, ja. ben ik verliefd. En ja, dat zijn allemaal moeilijk te omschrijven dingen hoor. Ja. hoeveel ja. mensen zijn er bij jou in de praktijk binnengelopen en hebben tegen jou gezegd... lieve wil, uh, we hadden seks op de tweede date, het was zo perfect. Ik dacht dit moest de ware zijn. Ja. En nu maar blijkt hij toch, toch niet even... helemaal. <laughs> Toen bleek ja. het dat hij inderdaad schulden had. En twaalf kinderen bij dertien vrouwen. En, uh, ja. en het ja. werkte allemaal niet. Hoe komt het dat wij soms denken als we een seksuele klik met iemand hebben... dat dat, dat, het, dat, dat zegt dat we voor elkaar bestemd zijn? Ja, nou, dat we met name vrouwen hebben daar. Oh, mannen hebben dat die... minder. Ja, veel minder. Die hebben gewoon prettige seks met iemand. En, uh, hè, dus, uh, maar wij vrouwen vertalen het dan gelijk naar... Uh, nou ja, ook uh, <laughs> samen zijn... En... Uh, de relatie die dan uh, geweldig is. en uh, Ja, dat, dat, dat moet je natuurlijk voor uitkijken. Want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kunt uh, fantastische seks hebben met iemand. Uh, terwijl uh, ja iemand hoeft helemaal ook niet zo'n fantastisch iemand te zijn. Dus dat kan ook nog. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je realiseert... zodra je met iemand vrijt. En bijvoorbeeld op een tweede date. dat je, zeker vrouwen doen dat, je wel verbindt met iemand. Dus je gaat wel wat met iemand aan. Ja, en wil je dat, ja of nee? He, dus of kun je de seks prima uh, scheiden van uh, alle andere uh, zaken. Nou ja, dan kan je gewoon met iemand vrijen en, en dat was het dan. Maar als jij echt op zoek bent naar de ware en je gaat met iemand vrijen en het is fantastisch. Ja, dan, dan moet je je wel realiseren van ja, dat is één gedeelte van iemand. Maar er is nog veel meer wat je samen moet gaan ontdekken. En past dat ook? Ja. Dat weet je niet. Ik denk dat jij ze ook wel langs in je praktijk. En ik heb ze in mijn vriendengroep. En misschien was ik zelf ook wel een keer diegene. Maar hoe komt het dat er mensen zijn die de waren maar niet weten te vinden? Ja, die zich ja. inschrijven op datingsites. Die naar feestjes gaan. Die aan al hun vrienden en vriendinnen vragen. Ken jij nog iemand leuks? Ja. Hoe komt het dat er? Te... Want er zijn echt mensen die daar grootste moeite mee hebben. Ja, oh ja, dat vinden ja ik ken ze ook hoor. Ja, en die zijn hun hele leven met die zoektocht bezig. En uh, ja, ik denk dat je allereerst eens uit je hoofd moet zetten dat, uh, dat één persoon uh, alle eigenschappen moet hebben die jij zoekt bij iemand. Want dat is natuurlijk toch een beetje ja, utopisch, hè, om te verwachten dat één iemand en mooi en en uh, mooie dingen kan, uh, mooie gedichten kan maken en uh, sportief is en lekker kan koken. Ja, dat. Dat red je bijna niet. Dus ik denk dat je die wensenlijsten uh, een beetje reëel moet maken. En uh, je ook moet realiseren dat uh, in je tocht ja, je altijd wat, uh, wat concessies zult moeten doen. Niemand is perfect, maar dat voor ook niet. Dus uh, de ware in die zin van uh, de perfecte partner die voldoet aan alle onderwerpen op jouw lijstje... Ja. Die is er niet. Zet dat maar uit je hoofd. Oké, okay, dus het is voor de mensen die in die ontzettende zoektocht zijn... en de waarde ook belangrijk om te kijken naar hun verwachtingen. Je zegt, wees daarin reëel. Wat is iets wat je bijvoorbeeld zou kunnen schrappen van die verwachtingslijst? <laughs> nou, ja, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je van je tien punten die je hebt staan... bijvoorbeeld de helft is schrapt. En oh, dus echt ik... waar? 50% ja. Procent overboord? Ja, doe dat maar. Begin daar maar eens mee. En um, de, ja, ik denk dat het dan voor jezelf makkelijker wordt hè, om contact te maken met mensen. Dat je ze niet al direct op een eerste blik afserveert op, ik noem maar, de verkeerde schoenen. Vrouwen kunnen dat wel heel erg snel doen, hoor. Ja, die schoenen. En, um, ja. ja, dan geef je jezelf ook geen kans. Je geeft die ander geen kans en je geeft jezelf geen kans. En dat is natuurlijk heel jammer. Dus uh, laat daar maar wat van vallen. Wil. Doe dat maar. We gaan kijken of we de komende... Um uren wat gedachtegangen kunnen laten vallen en daar misschien nieuwe gedachtegangen voor terug kunnen krijgen. Ja. Maar je, even de conclusie van wat jij ons stelt, de ware die bestaat, ja of nee? Ja. De ware ja. bestaat. Wil, dankjewel. Wij bellen jou later terug voor de luisteraars. En we gaan ermee aan de gang, hè? met alles wat ja, je ons nou, verteld hebt. Ik ben benieuwd. We gaan ja. er een show mee vullen. Komt ja. goed. Dankjewel, lieve Wil. Tot straks. Doeg. Doei. Bestaat de ware liefde? Of is het een idee waar je beter van af kan stappen als je gelukkig wil worden? 0800-1121, 0800-1121. En heb je vragen aan mij? Heb je vragen aan onze studiogast Kok van der Lee? Of heb je vragen over het onderwerp? Of wil je gewoon wat delen? Mag allemaal. 0800-1121, 0800-1121. Mailen mag ook. Doe dat naar lust.bnn.nl.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 Geen genoeg van haar muziek. Crazy World, crazy. World. zingt over haar Crazy World. This World heet deze plaat. Goed, vannacht hebben we het over de zoektocht naar de ware liefde. En um, het is al een paar keer voorbij gekomen. We kunnen het antwoord niet helemaal geven, maar eigenlijk ook wel. Er bestaan dus meerdere waares. Jazeker. Jij zegt net, uh, je hebt net uitgelegd uh, een prachtig verhaal over hoe dat dan werkt met zielen. Zielsverbonden, Zielsverbanden. Ja. Maar hoeveel waren bestaan er? Kan je daar een, een getal op plakken? <coughs> uh, ja, eigenlijk is alles in de wereld te onderbouwen met uh, getallen. En de numerologie, hè, die, die geeft dat ook aan. Maar in de zielsverwantschappen uh, gaat het eigenlijk over... dat wij vanaf het eerste moment dat wij bestaan... Mm -hmm. twaalf tweelingzielen hebben, twaalf directe verbindingen. Dus twaalf eigen, direct spiegelende uh, en, en, en gelijke. Okay. En, en die twaalf hebben er ook weer twaalf. Dus er zijn er eigenlijk 144 die je potentieel kan tegenkomen... waarmee je de superklik hebt. 144? Men, ja, ja. Dat is toch best goed nieuws? Dat is onwijs dat is, goed nieuws. Dat is meer dan één of twee. Juist. Wat lekker. Hoe komt het dat er mensen denken... want we gaan straks bellen met Agnes en zij is ervan overtuigd... Ja. dat er maar één persoon is. We hebben bijna 7 ja. miljard mensen op aarde. Ja. En dat er van die 7 miljard... Mm -hmm. maar één andere persoon is die bij je past. Hoe kan, hoe... Nou, je kan aan de ene kant zeggen... Agnes kan zeer hooggevoelig uh, dit ook aanvoelen... en dat de rest aan de andere kant zit. Dus niet in dit leven is. En dat dus die ene hier rondhobbelt. Uh, Uiteindelijk komt hij dan ook wel op haar pad... Um, wat ik er trouwens bij krijg als medium, dat dat niet zo is. Maar dat, is, dat zou wel fantastisch zijn... Uh, als er in één keer een paar achter elkaar dus op haar pad komen. Dat er wat meer speling is. Ja, ja. Ja. ja. We gaan het later nog hebben over de vraag... of je je ware liefde kan mislopen en als dat kan, mm. hoe dan? Maar eerst spreken met de dame die zegt dat je ongeveer... naar haar inschatting, op elk continent wel een ware kan vinden. je daar Goedenacht. Ja, goeie nacht. Zie wat leuk dat je belt. Goeienacht. Jij zegt, jij gelooft in de ware en niet maar in één ware. Op elk continent zit er eentje. Ja, ik denk hoe je leven op dat moment indeelt, waar jij op dat moment leeft, in welk land stad, dat, dat daar een potentiële ware rondloopt. Ah. Dus stel ik, ik werk of woon in New York, maar mijn ware is eigenlijk in Chili. Ja, dat, dat zou heel zonde zijn. Dus ik denk dat overal ergens voor iedereen een of meerdere waarden zijn. Dus per, ieder, ja, per continent inderdaad. En zou je ho andere... hoe, ben je, ja? hoe ben je tot dit, nou ja, wel prettige inzicht gekomen. De waarde is eigenlijk altijd around the corner. Hoe heb je dat bedacht of heb je dat ervaren? Hoe kom je erbij? Nou, het, het is meer mijn eigen filosofie. Ik denk meer van, um, ik zie overal... Uh, met Mensen die ik ken of via via, die dan uh, of in Nederland of in het buitenland uh, verliefd worden en dan daar gaan vrouwen. Of in Australië, of in Amerika, of Afrika. Dus het kan daar, het kan hier. Het is hoe je openstaat. Het gaat om openstaan, dat zei Kok net ook al. Nu, is het wel zo, iedereen, dat jij uh, met al deze wijsheid en al deze mogelijkheden toch al twee jaar vrijgezel bent? Ja, klopt. Ben je Ach, dus op zoek naar die waarde? Oh, dat is een ja, bewuste vrijgezelle periode ja, die je inlast. twee jaar was heel bewust. Ik heb een lange relatie gehad. En dat was voor mij even bijkomen en even tot mezelf komen. Maar wel met de gedachte van, zodra ik hier klaar mee ben... dan sta ik weer helemaal fris en fruis open voor het nieuwe waren. Ah, ik moet even... Want ik zit hier in de studio met Kok van der Lee, ons medium. En die luistert heel uh, goed naar jou. En die gebaart ja. naar mij van, nou, ik denk dat ze er wel bijna weer klaar voor is. Eigenlijk voordat jij het zei al? Ja. Dat denk, je eigenlijk ja. wel weer toe bent aan nieuwe liefde. Toen jij zei, ik ben bewust vrijgezeld. toen gebaarde kok naar mij, nou eigenlijk is ze wel weer toe aan een nieuwe liefde. Is dat waar? Ik ben wel toe, ja, ja. Maar ik was, ik was twee jaar lang even er niet aan toe, maar nu sinds een tijd, en ik weet niet even hoe lang, misschien een paar maanden, denk ik van ja, het is wel weer tijd, absoluut. Oké. Okay. Ik ben ook 32, ik, ik, ik vind het ook wel weer leuk om met, om, om met thuis te komen en iemand wacht op je duur. Dat, dat is uh, heel leuk. Dat vinden we allemaal leuk. Ik zeg, maak ja. even van het moment gebruik. Kok die zit hier. Die kan dingen die andere mensen niet kunnen. <lacht> en oh, okay. en misschien, ja, misschien heb je wel een vraag over die liefde die je wel of niet gaat ontmoeten aan Kok. Pak je moment Oké, okay, mijn vraag. Um, hij, in, hij is een medium. Ben je bent medium, toch? Pop? Ja, dat klopt. Goeiedag. Okay. <laughs> Goeiedag, wat voel je er nog bij? Denk je dat hij er binnenkort aankomt? Of denk je, uh, ja, ja, wacht nog maar eventjes. Ja, wat met... is jouw gevoel bij mij? Nou, mijn gevoel is sowieso, wat ik aan informatie daarover krijg, naar, hè, naar wat wij aan tijd kunnen bedenken, krijg ik er in ieder geval drie tot vijf weken. Dus is vrij vlot vanaf nu. <laughs> En ik ben meestal met dit soort dingen vrij precies. Dus ik, uh, ik zou zeggen, stuur nog even een mailtje over een paar weken. Maar wat gaat er tussen, nu, tussen drie en vijf weken dan gebeuren? Nou, het is sowieso een ontmoeting waar een, uh, klik in, waar een goede klik in zit. Ja, ah, dat klinkt heel goed. Dat is altijd leuk om te doen. Ga je vanaf nu elke dag de straat op met je beste jurk en je hoogste hakken... <laughs> omdat je weet dat tussen nu en vijf weken er een leuke man uh, ergens op je pad komt? Nou, kijk. Zoals wij vrouwen zijn, helaas zijn we wel zo. Dus niet meteen meteen, maar wel van over een paar weken dan denk je oh wacht even, zou jij iets zijn? Dat, dat, dat, zo zijn wij gewoon vrouwen, dus ja. ik ben bang van wel, ja. Ja, oké. Okay. Doe, doe even wat kok tegen ons zegt, want het is natuurlijk altijd spannend. Um, wij willen weten of dat, of dat dan gebeurd is. En dan komen we erop terug in de show even, dan bellen we over een paar weken nog even. Dat is goed. Ik ga ik een paar weken mailtje sturen. Saïda, dank voor je verhaal. Leuk dat je even belde en fijn dat we even met je konden praten. En blijf er nog even bij, want tot vier uur vannacht praten we over die zoektocht naar de ware. Oké, okay. helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel, goeienacht. Goeienacht. Goed. We gaan naar een uh, plaat. Ja, ik weet niet, is het een toepasselijke plaat? Ik heb R.E.M. klaarstaan met Losing My Religion. Het is een mooie plaat. Tuurlijk, prachtig. Maar... Ik, ja, ik wilde zeggen, is, het is toepasselijk, maar dat is niet zo. Nou, aan de ene kant misschien niet, en aan de andere kant wel. Want als je je religie loslaat... Dan? Ja, dan ga je in ieder geval uit de vorm van een bepaald groepje. Dus je mag, je mag gewoon lekker jezelf zijn. Hmm. En dan kan, je toch in de, dan kan je toch ook blijven geloven als je wil geloven. Maar je moet. Oh, we, gaan het hebben, we gaan het ook hebben over, over ideeën loslaten. Ja. We gaan het hebben over gevoel. Ik vind de we gaan... clip wel heftig. Hoor. De, ja, maar ik vond dat toch prachtig. Oh, oh. Deze clip is natuurlijk van een tijd geleden. Ja. En er werd in gedanst en dat ja. beeld. het en, kruis. En, oh ja. man, en dan stond ik daar als klein meisje mee te dansen. Wat? En eigenlijk totaal niet te snappen wat er allemaal nee. gebeurt. Maar gewoon denken wat heftig en dansjes ja. doen. En elke keer als ik dan dit hoor, dan sta ik daar weer voor die televisie als klein meisje de dansjes te doen. Ja, heerlijk. Ja, Ik Terug in de tijd. Muziek. Wil je praten over de waren? Dat kan hè? Praat mee. 0800 -1121. Oh, bigger. It's bigger. It's Like a hurt, lost and blind platen. Straks nog veel meer fijne muziek van onder andere Robbie Williams en Bob Marley. Maar ik zei het al, ik zei dat we er gingen bellen. Agnes, goeienacht. Hallo. Agnes, ik zal je even netjes voorstellen. Agnes, jij bent 33 lentes jong. Ja. Je hebt een zoon van 13. Je schrijft een fantastische column in het blad Santé. En dat is een column die gaat over de zoektocht naar de ware liefde. Daarnaast heb je ook je eigen website en je hebt een boek gepubliceerd. Het gaat dus lekker goed met jou. En jij zegt, er is er maar één. Ja. Eén ware liefde voor mij. Leg uit. Ja, ik hoop dat er één is. Ja. De man, ik hoor een ontzettende gaom. Oké, okay. nou, wij, en... horen, wij horen jou heel goed. Dus laten we even kijken hoe ver we komen. Als het echt niet goed gaat, dan, dan, dan doen we iets magisch hier in de studio. We kunnen een beetje het thema van ja. de nacht. Maar jij zegt, maar jij hoopt dat er maar één is. Jij hoopt niet... Dat er, eerder zei ik ook, twaalf uh, keer twaalf zielsverwanten zijn. Waarmee je mogelijk een leven kan opbouwen. Jij zegt liever één. Liever één. Waarom? Eén ware. Er, er is één potje op dat ene dekseltje en andersom. Ik geloof echt in die ene wagen. Ja? Absoluut. Ja? En je zegt, ik ben op zoek. Of zeg je, ik ben niet echt op zoek? Ik ben eigenlijk heel erg op zoek. Ik uh, ben al een aantal jaar single. Ik voed mijn zoontje alleen op. En mm -hmm. ik ben een ontzettende romantica. Ik geloof in de liefde, ik geloof in passie, ik geloof in zielsverwantschap. Okay. En ik denk dat je dat hele bijzondere gevoel, dat magische gevoel... dat je dat echt maar met één iemand kan hebben. Oké, okay, je zegt ik ben een ontzettende romantica, fantastisch woord ja. waar, Waarin uitzicht dat? Waar kunnen we dat aan zien? Ik geloof in... Weet je dat, Ik fantaseer over dat ik op een dag boodschappen doe op de markt. Mm -hmm. Naar een sinaasappel grijp en dan een handvol. Of kijk en dat dat dan de man is. En dat je dat deed door alleen naar elkaar te kijken. Ja, ja, ja. ja Nou Ondertussen, die man bij de sinaasappelenbak van de appie heb je nog niet gevonden. Maar uh, je deed wel. Ja, en ik heb hem laten vertellen dat je um, redelijk streng bent als je deed. Ja, medium. Medium. Geef eens een voorbeeld van een Agnes die streng is op de mannen waarmee ze deed. Nou, ik vind het prettig, ik vind het heel belangrijk. Een man moet een mooi loopje hebben. Oké, okay, we gaan even turven. Man moet een mooi loopje hebben. Kan ik me iets bij voorstellen? Wat, wat moet er nog meer? En wat moet ook absoluut niet? Hij moet kunnen rummy yeah. Ja. ik echt serieus? Agnes, Agnes, je maakt een grap. Hij moet kunnen rummikuppen. Wat moet hij niet kunnen? Ik hoor iets van korfbal. Korfbal is een no-go. Ja, absoluut. Daar trek ik echt de grens. Dat is geen sport. Maar echt, want medium kok ligt hier echt in een scheur. Leg eens even uit wat het drama aan korfbal is. Moet ik dat echt nog uitleggen? <laughs> het is een gemengde sport. <laughs> ja, oké. Okay. Een zesje maken in een fietsmandje. Nee, nee, dat vind ik niet zo aantrekkelijk. Oké. Okay. Maar we zijn, we, zijn, we zijn natuurlijk aan het lachen, want dat is natuurlijk, je legt het ook fantastisch mooi uit. Het is duidelijk dat je schrijft, je vertelt het mooi. Maar is het echt zo dat als jij bij de sinaasappelenbak van die ene uh -huh. supermarkt, waarvan we dus trouwens de naam ook niet meer gaan noemen, um, die hand voelt ja. en, en je denkt, oh my god, dit is hem. En bij het tweede ja. gesprek zegt hij, nou ja, in mijn korfbaljaren, is het dan echt dat het dan voorbij is? Dat kan toch niet? Oh, dit is echt een heel moeilijk dilemma wat je me niet voorlegt. Um, nee, natuurlijk schiet je iemand dan niet af op het geheime korfbalverleden. Maar? En, <laughs> maar ik date veel, ik ben verpest. Laat ik het zo zeggen. Ik heb heel lang gedate via internet. Huh? En dat is eigenlijk uh, shoppen naar je favoriete tas of schoenen. Je kan internet. precies zeggen welke kleur je wil, uh, welke maat je wil, welk merk je wil. Dus bij mannen is dat eigenlijk ook zo. Je creëert in je hoofd. Het ideaalbeeld van een man, hij moet zo lang zijn. Die kleur haar, die hobby's, hij moet daar wonen. Nou ja, en, en dan is het heel moeilijk om um, dan een man te ontmoeten... die daar niet helemaal bij past, bij dat ideaalbeeld. Ja. Oké, okay, ik ga je nu even voorstellen aan Kok. kok. Goeienacht, Agnes. Kok Agnes, ik denk dat jullie even met elkaar <laughs> moeten kletsen. Want Kok, jij, is, jij kijkt op een grappige, een beetje gekke ja. manier... en je staat te popelen om iets te zeggen. Ja, ik vind Ruf, het heerlijk. Ook? Ja... Ik, ik vind het echt heerlijk om te horen dat je ook echt gelooft in uh, die ene klik. Of de ja. enige zielsverwant. Uh, het is niet zo dat dat niet mag hoor, rijden. Dus, dus het is wel zo dat uh, de mensen die geloven in die ene klik, ja. dat die daar ook is. Dus um, uh, aan de andere kant, als, als je ook zegt, hè, Agnes, van, van ik geloof in de zielsverwantschap... Ja. Um, dan gaat het er dus om dat je ergens een vertrouwen of een weten in jezelf... of in je hart in ieder geval hebt um, dat dat zo is. Dat is dus een waarheid voor je, he, die realiteit kan worden. Ja. En dan mag je dus ook spreken van een vertrouwen en een weten in plaats van hopen. En als het vertrouwen namelijk echt is geland. En ik denk... en ik heb het boek niet gelezen. Ik lees eigenlijk trouwens nooit boeken. Nee? Maar wat ik erbij voel, is dat je het boek hebt geschreven en dat je daarmee eigenlijk die opening hebt gemaakt om weer te kunnen vertrouwen dat het dus daadwerkelijk ook gebeurt. En dat gevoel krijg ik er heel sterk bij. En daarom moet ik, even, daarom moet ik zo lachen. En boek... ik gun het je ook van harte dat het eerder is gebeurd. Het boek heet Het Gelukkige eenoudergezin En het grappige is, Agnes, dat ja. um, toen, uh, toen jij belde en toen we de muziek nog aan het luisteren waren en toen jij nog in de uitzending moest komen, toen vroeg Kok aan mij, die dat niet kan zien, want ik ben bezig hier op mijn schermpje, allerlei informatie hier bij elkaar. Zei die, heeft ze een boek geschreven? Heeft een boek geschreven? Dus dat was, dat was natuurlijk, zeg maar, dat, nou ja, dat soort dingen gebeuren als je een stuur hebt. Ja, maar, maar, maar herken je in wat hij zegt, dat dat boek een soort afsluiting was van, nou ja, dat gelukkige eenouder gezin, en dat dat eenouder gezin misschien wel weer een tweeouder gezin wordt? Ik zou heel graag willen dat het eenouder gezin weer een tweeouder gezin wordt. Ik zou absoluut daarvoor open. Um, wat ik wel graag wil vertellen is, uh, er was net een dame in de uitzending die zei dat er op ieder continent uh, een ware liefde is. Mm -hmm. um, dat was, mijn vader uh... zat vroeger op zee, ja. op de Gootvaart, 20 um, jaren lang en kwam toen op het strand van Brazilië, Santos, mijn moeder tegen. Um, ze hebben twee jaar lang gecorrespondeerd en nu zijn ze 37 jaar getrouwd. Wauw, mooi. Mooi verhaal. Ja, ja, dus Graagig. misschien dat ik daarom zo sterk geloof in die ene... Waren. Ja, nu gebiedt mij toch wel te vragen het volgende, want we maken er grapjes over. Mm -hmm. Maar ik vind jouw eisenlijst, want die is langer, want hij ja. gaat een bepaalde lengte moet hij <lacht> hebben, hij moet ook veel ja. dingen niet doen, hij moet op een bepaalde manier lopen. Ik vind jouw eisenlijst heftig. Vind je dat zelf ook, of vind jij dat normaal? <lacht> <lacht> nou, is hij zo heftig, ja. Nou ja, mijn eigen, ik kan, misschien moet ik mijn eigen ervaring um, de, in de strijd gooien. Want ik heb dan nu, toevallig nu een hele leuke relatie. Ja. En ik denk dus echt dat op het moment dat ik zei... Wow, ik, ik, ik, ik, ik moet het meer overlaten aan het toeval in de zin van... Um, ik moet daar niet zo'n zo voorgeproduceerd beeld bij hebben. Dat ik toen echt een grote liefde, mijn grote liefde tegenkwam... En dat er ook wel dingen waren, juist toen ik hem tegenkwam... dat ik dacht, oh, ik weet dat, ik, weet ik ken dat niet. Ik, voorbeeld, ja. voorbeeld, voorbeeld uit mijn eigen leven grepen. Ja. Toen ik mijn vriend ontmoette, um, vond ik dat hij altijd vrolijk was. En ik had een soort wantrouwen <lacht> tegen altijd vrolijkers. Ja. Want ik dacht, ja, ik geloof het allemaal niet. En, uh, en wat dan, want ik, ben, ik zelf ben niet altijd vrolijk... dan snapt hij dat helemaal niet. Nee. En, en ik had daar een heel idee over... En redelijk oppervlakkig idee ook. En toen dacht ik, weet je wat, als dat het ergste mankement is... dan is dat best uh, iets om overheen te kijken. En uiteindelijk was hij natuurlijk niet altijd vrolijk. En begrijpen we elkaar juist heel goed. Op momenten mm -hmm. dat we niet vrolijk zijn of dat de één niet vrolijk is. En dat, dat had ik nooit van tevoren kunnen inschatten. Ik moest dat echt ik... loslaten, al die ideetjes over wat ik dan dacht dat goed bij mij paste. Ik ben zo bang dat op het moment dat je het loslaat dat je dan niet met je ware eindigt, maar met een net-niet-man. Dat je dan genoeg, genoegen neemt met iets wat het net niet is. Nou. En jouw vriend, jouw vriend is natuurlijk geweldig. Mijn vriend, ja. mijn vriend is echt het beste sinds gesneden brood, zo ik heb het gezegd. Ja. Ik heb het gezegd. Ja. Helemaal mooi. Maar, nou. Nou, het ik vraag me dan... af of dat dan voor mij is weggelegd Maar dan, kijk, ja. en daar, en dit is weer kokkiks in, kok. Nou, Heb jij ik er durf hem iets... wel even in te kikken nu. Um, <laughs> nou, als je, als je ook heel lang gewend bent om, uh, of net dus, de, de niet-man te ontmoeten. De niet-relatie, ja. of de bijna net niet-relatie, of beperking en ja. de blokkade daarin te er, hebben ervaren. Dan is het ook lastig om daarin een nieuw begin te maken. En uh, ja, ik krijg dat ongeveer een... Uh, nou, drie, vier, vijf keer per week te horen. Van ja, maar stel nou dat het dan toch weer niet is. Mm -hmm. het is het, dat is een gebaseerd op of een herinnering, in ieder geval op een angststukje. Uh, en, en het mooie is dat je gewoon iedere dag opnieuw mag kiezen. Dus je mag ook weer opnieuw gaan vertrouwen. Want als jij dus echt weet van de zielsverwantschappen... Je vertrouwt er ergens op dat er dus eentje is. Dan mag je er ook op vertrouwen dat dat een volledigheid van waarheid voor jezelf is. Dan, dan mag je dus alles wat die beperkingen hebben aangegeven in het verleden. Mag je dus loslaten. Het is een keuze. En ik voel in het lijstje, en we hoorden het net eigenlijk ook al in. Boys Café uh, Boys Bar, de over, ja? Over, ja, over de 50% regeling. Hè? Dat je 50% van die eisenlijst uh, of de niet-eisenlijst uh, <lacht> gelijk mag schrappen. Mm. Ik denk dat het een hele goede is. Dat is een hele mooie om eigenlijk ook wat minder control te hoeven hebben over hetgeen wat je dus uh, gaat tegenkomen... of degene die je gaat ontmoeten. Want... Ik zou die lijst nu gaan aanvullen, zodat ik dan echt rustig 50% kan schrappen... en dat er nog voldoende over oh, dat kan ook. <lacht> zodat je uiteindelijk toch weer eigenlijk op een soort 100% komt. Maar wacht ja. even, want Kok stipt hier wel iets interessants aan. In plaats van je lijst langer te maken, vertaal het even, je pianica zegt Kok... Het moet gaan over dat vertrouwen. Je moet ja. mee bezig gaan met dat stukje vertrouwen... wat nog ontbreekt ja. bij jezelf. Ja. ja, het mooie is wel dat degene die je gaat ontmoeten... die is dan ook zo gelijkgestemd... want het is tenslotte die ene zielsverwant... die is tenslotte zo gelijkgestemd... dat als jullie dan samen zijn... dat die beperkingen die er zijn... die zal je ook in jezelf herkennen. En dan maakt het ook niet meer uit. Dat scheelt natuurlijk heel veel bij zielsverwanten. Dat je de beperkingen... Dat dat nou, we. we hebben nog oh, een minuut. Je bent zo eigenlijk gelijk ja. aan die ander. Ja? Dus als die ander een beperking heeft, ja, dan voel je door de zielsverwantschap heen dat het eigenlijk een lesje is voor jezelf om weer los te laten. Dus het zit altijd dan in jezelf, die beperking. Die je ziet spiegel. bij de ander. De, het is de spiegel. Jij gaat op zoek naar je spiegel. Jeetje. Wow. Leuk. Ja? Ik ben benieuwd. Ik laat het je weten. Ja, ja. Mail, me, mail me. Mail ons. Doe dat op lust@bnn.nl. En fijn dat we je mochten spreken. En succes met die zoektocht, Agnes. Dankjewel. Dankjewel. En in de tussentijd blijven we lekker jouw column lezen... in het blad Santé. En aan jou vraag ik om na het nieuws lekker bij ons terug te keren... voor het tweede uurtje Lust. En dan gaan we het hebben... Over de ware liefde en seksualiteit gaan we het hebben. We gaan bellen met een wetenschapper die ons precies uitlegt. hoe de ware liefde in de hersenen ja. werkt. Dat is ook heel leuk, ook. En we gaan vooral hopelijk met jou praten over die ware liefde. Geloof je erin? En waarom wel? Waarom niet? 0800 1121, 0800 1121. Ik hoor, zie en spreek je na het nieuws and <laughs>